Goedemorgen. Uh, goedemorgen, wat kan ik voor u doen? Mijn naam is Lots. Ik heb een afspraak met de heer Nathan Beer. Oh, een ogenblikje. Meneer Beer, er is hier iemand met wie u een afspraak hebt. Uh, hoe was uw naam ook alweer? Lots, Wolfgang Lots. De heer Wolfgang Lots. Ja, ik breng de heer Lots naar u toe. Wilt u mij maar volgen? Zeker. Oh, gaat u gaan. Dank u. Dank u. Dag meneer Lots. Komt u binnen. En gaat u zitten. Tja, meneer Lots. Wij hebben u uitgenodigd voor een gesprek met ons. U weet ongetwijfeld waar de naam Mossad voor staat. Uiteraard. En ik moet zeggen. Uw roep is u al vooruit gegaan. Ja, wat bedoelt u? Wij hebben al het een en ander over u vernomen. Wij weten dat u een moedig man bent. Bereid om zijn leven op het spel te zetten als het gaat om onze staat Israël te moeten beschermen. En dat u al een bewonderenswaardige staat van dienst hebt opgebouwd. U spreekt wel heel vriendelijke woorden over mij. Meneer Lots, ik kom nu maar gelijk voor de dag met de reden waarom wij u uitgenodigd hebben. Wij zouden namelijk graag zien dat u in dienst zou willen komen als agent bij de Mossad. Ja, ik, ik wil niet verhelen dat ik daar al een vermoeden van had. En ik moet u zeggen dat ik mij gevleid voel dat u daartoe het initiatief heeft genomen. Het initiatief, meneer Lots, is die direct van ons uitgegaan. Een belangrijk man heeft ons op u attent gemaakt. En wel generaal Moshe Dayan. Zo, ja. In zijn brief zonde hij een aantal punten op... waarbij hij concludeerde dat deze u uitermate geschikt maakte... om in de Mossad een rol te kunnen spelen. Vandaar dat wij ons gehaast hebben u voor een onderhoud uit te nodigen. Mijn vraag is nu... Zou u daar in principe iets voor voelen... Och, als buitenstaander denk je bij de geheime dienst in de eerste plaats een avontuur in. Het grote avontuur heeft mij altijd wel getrokken. Agent bij de Mossad is een hard beroep, meneer Lotz. Avontuurlijk, dat misschien wel, maar zonder enige romantiek. U zult natuurlijk van ons voor dit beroep alsnog een harde, zeer harde, maar degelijke opleiding krijgen, zeker twee jaar. Zult u een vastgesteld programma moeten volgen met vele tussentijdse examens? En vele uren per dag zult u moeten werken om de verschillende aspecten van het spionagewerk onder de knie te krijgen. De confrontatie. Een nieuwe hoorspelserie over de Mossad. De Israëlische geheime dienst. Vandaag hoort u het eerste deel. Een topspion voor Egypte. Radio Damaskus met officieel de spoedige vernietiging van de staat Israël. Dezelfde berichten heb ik al uit Cairo en Bagdad. Er zijn drie duikboten gesignaleerd op 12 mijl van de kust voor Haifa. Een bericht in code. Van RX uit Egypte. De vertaling luidt. Een eskader van 24 gevechtsvliegtuigen van Russische makelij... is vanmorgen gestationeerd op een noodvliegveld in de Sinaï. Naast de Zesbelloase. Verbind mij met het hoofdkwartier van generaal Rabin. Efraim, geef mij exact de positie van de Zesbelloase in de Sinaï. Meneer Harrell, 28 graden, punt 45 bij 34 graden, punt 23. 28, punt 45 en dan? Bij 34, punt 23.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 De ministerraad heeft besloten. Open de aanval. Zo massaal als je kunt. Heb je het gehoord, Isser? Ik heb het gehoord. Mijn naam is Isser Harel.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 op het gebied van het verkrijgen van inlichtingen, van spionage en van het beschermen van de staat Israël, alles omvatten. Een kritieke fase in het voortbestaan van de staat Israël vormde het jaar 1967 waarin Syrië, Jordanië en Egypte plannen ter uitvoer wilden brengen om gezamenlijk Israël aan te vallen en te vernietigen. Het was de taak van de Mossad om de Israëlische regering nauwkeurig op de hoogte te houden van de plannen en de strategie van haar vijanden. Wij schrijven het jaar 1959. Agenten van de Mossad in Cairo en Damascus stelden hun superieuren in Tel Aviv op de hoogte van de wel bijzonder cynische ontwikkelingen welke in Egypte plaatsvonden. Maar dat is toch ongehoord, is er? Ongehoord? Het is meer dan misdadig. Moord op zes miljoen joden hebben ze op hun geweten. Maar in plaats dat de verantwoordelijken voor de rechten worden gesleept... ...en voorgoed uit de maatschappij worden verbannen... ...worden ze in staat gesteld om ons joden opnieuw te belagen. Ja, ik moet zeggen, het visioen dat ex-naties door Egypte worden aangetrokken... ...om de vernietiging van de staat Israël voor te bereiden... ...dat houdt mij wel uit mijn slaapje. Ja. Ik zal jullie zeggen... Ik ben bereid om over te gaan tot de hardste maatregelen. Om aan die dreiging van Duitse geleerden in Egypte... ...om aan die dreiging voor goed een einde te maken. Wat stel je je daarbij voor, Esther? Bij die hardste maatregelen. Vernietiging, Mordegai. Vernietiging. Ja? Meheer Amit is gearriveerd, is er. Stuur hem door. En dan willen wij de komende uren door niemand gestoord worden. Hoor je goed, Esther? Door niemand. Oké. Wie is onze vierde man? Meer Amit. Is hij op de hoogte van jouw inlichtingen over Egypte? Gedeeltelijk ja. We hebben samen met Ben-Gurion de mogelijke tegenmaatregelen besproken. Meer was het niet eens met de door mij voorgestelde operaties. Maar intussen heeft Elico Hen mij nog een aantal details verschaft. Die komen dadelijk aan de orde. Hoe reageert Ben-Gurion? Afwachtend. Hij heeft deze bespreking verlangd. En daarna verwacht hij een eensluidend advies. Gaat uw gang, meneer heer. Dank u. En je weet het, hè, Esther? Door niemand. Zeker, chef. Ja. Jaren, dag, meiën. Ga zitten, mee. Ik heb Nathan en Mordegraai van de feiten op de hoogte gesteld. Maar ik heb intussen details ontvangen van Eli. En daarmee heb ik gewacht dat jij gearriveerd was. Is er. Om elk mogelijk misverstand uit de weg te ruimen... ...ik ben het voor 100% met je eens... ...dat indien de berichten van Eli Cohen op waarheid berusten... ...er een situatie is ontstaan waar we ons onmogelijk bij neer kunnen leggen. Berichten van Eli zijn nog nooit onwaar gebleken. Dat beweer ik ook niet. Maar zijn informaties over de situatie in Cairo heeft hij zeer bewust veronderstellenderwijs doorgegeven. Maar intussen heb ik nieuwe berichten ontvangen, mijnheer. Luister. In aansluiting op bericht 412. Volgens de Syrische generaal Abdul Kamir staat het vast dat door Nasser Duitse geleerden worden aangetrokken. Het gaat om tientallen technici en ingenieurs. Willy Messerschmidt, de vliegtuigontwerper, zou op het aanbod van Nasser zijn ingegaan. Ook Alexander Brandner, topontwerper bij Jonker wordt genoemd. Daarnaast Eugen Zenger, rakettenspecialist op de basis Lüneburger Heide. En Wolfgang Piltz. Destijds hoofdingenieur bij de V1- en V2-fabrieken. En het hoofddoel zou zijn... het vervaardigen van raketten met een bereik van 900 kilometer. En Elie Cohen eindigt met... stuur topspion naar Cairo. Ja, het komt mij voor dat deze berichten... hoogst serieus genomen moeten worden. Ja, te meer daar Elie Cohen namen noemt. Wat is de functie van de generaal die Eli noemt? Hoofd van de militaire politie. Dat is een persoonlijke vriend van Eli geworden. Zend een topspion naar Cairo. Hij, Eli Cohen, zou naar Egypte moeten gaan. Weet jij nog, Isser, dat ik jou dat destijds geadviseerd heb? In wezen is Egypte voor ons een gevaarlijker natie dan Syrië. En dat is achterhaald, hij. Het feit dat Eli gestationeerd is in Syrië vindt zijn oorzaak in het feit dat hij in Egypte geboren is. De keus van een mogelijke ontmoeting of een mogelijke herkenning van iemand uit zijn jeugd was te groot en te riskant. Overigens, mannen, heb ik wel een suggestie voor een andere topspion voor Egypte. Wie dan wel, Nathan? Wolfgang Lotz. Wolfgang Lotz, zeg je. Hm? Hoe staat het met zijn opleiding hier? En Moshe Dayan, maakte mij laatst op hem opmerkzaam. Hij was uiterst te spreken over die Lots. Wie is die Wolfgang Lots? Esther, breng mij het dossier van Wolfgang Lots. Ik kan jou dadelijk alles over Wolfgang Lots vertellen. Ik moet zeggen, ook ik heb hoge verwachtingen van hem. Um, waar ik nog even op terug wilde komen, is uh, In het begin van het gesprek had je het over harde maatregelen te nemen in Egypte. Wat stel je je daar precies bij voor? Wat ik mij daarbij voorstel: het leven van Duitse wetenschappers in Egypte onmogelijk maken. Wat bedoel je met onmogelijk maken? Is er bedoeld aan het leven van Duitsers in Egypte een einde maken? Alsjeblieft, Is er een dossier? Dank je. En uh, breng nog wat koffie als je wilt. Zeker. Maar. Hoe stel je hier dat laatste voor, Isser? Uh, ik heb hier nu het dossier van Wolfgang Lotz. Laten we ons daartoe toe bepalen. Eens even kijken. Uh, Wolfgang Lotz. geboorte. Waar vind ik dat nou? Ik kan hier niet goed wijzen uit. Ik haal Esther er even bij. Esther laat die koffie zitten en kom hier. Hoe nu, is Isser? Heb je je bril niet bij hè? Echt die moderne systemen. Geef hem maar een kattenbelletje waar alles op staat. Zo. Het een sloot het andere niet uit, is Oh. Alsjeblieft, heren. Kopje. Dank je. En kan vol. Esther, distilleer jij uit deze papieren romslomp chronologisch alle gegevens over Wolfgang Lotz. Alsjeblieft. Dank je. Zo. Ja.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 En in 1932 vertrok Helene met haar zoon, onder bedreiging van het antisemitisme in Hitler-Duitsland, van haar geboorteland naar Palestina. Ze vond werk bij de toneelgroep Halena. Wolfgang bezocht de Ben Shemen landbouwschool en hield zich in het bijzonder op met het fokken en trainen van paarden. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd hij tolk bij het Britse leger... Wolfgang spreekt vloeiend Duits, Arabisch, Hebreeuws en Engels. Zijn belangrijkste taak was het verhoren van Duitse krijgsgevangenen. Um, na de oorlog meldde hij zich bij de Haganah, nam deel aan de hevigste gevechten in het Latrumgebied en werd later bij de Suez-campagne major bij de infanterie. Kort na het Suez-avontuur werd Wolfgang benaderd door de Mossad.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 Nou, hij doorstaat zijn huidige opleiding bij de Mossad met glans. Eh, uh, nog meer details? Nee, laat het hier voorlopig maar bij, Esther. Zo op het eerste gehoor, de aangewezen agent voor Egypte. Eh, uh, ja. Ik zou zeggen, Esther, bedankt voor je voordracht. Neem het dossier maar weer mee. En regel laten we zeggen aan het eind van de week een afspraak voor mij met Wolfgang Lotz. Jazeker, chef. Hoeveel tijd schat jij dat er overheen zal gaan om Lots operationeel te krijgen? Voor ja. een hele tijd, hij. We zullen vanaf het moment dat hij met zijn moeder uit Duitsland is vertrokken. een ander leven voor hem moeten creëren. Als eerste gedachte komt bij mij op. dat hij eerst maar eens een jaartje als Duitser in Duitsland moet gaan wonen. Dat is dus duidelijk lange termijn werk. Ja. En de vraag is. kunnen wij ons gezien de laatste berichten. dat werken op lange termijn. Eigenlijk wel permitteren. Ik vind van niet. Nou, voordat later mee is er. Je hebt ons al duidelijk laten weten dat je ook voor de korte termijn wat in je hoofd hebt. Ja, ik vraag mij namelijk af. wat voor consideratie moeten wij hebben met Duitsers, dat te bijna ex-Nazi's. die zich in een buurstaat van Israël vestigen. met het doel de Joden voor de tweede keer te vernietigen? Een consideratie, geen enkele. Ja, maar wat ben je dan van plan? Wat ik van plan ben, terreur. Terreur uitoefenen onder de Duitsers in Egypte. En volgens mij mag daarbij niet gestroomd worden voor welk middel dan ook. Moord bijvoorbeeld? Moord? Wie spreekt hier van moord? Terechtstelling, dat is het woord. Ontvoeringen, gijzelingen, aanslagen, bomaanslagen. En alles zorgvuldig en uitsluitend tegenover Duitsers in Egypte. Je zult zien... Zodra zij in de gaten krijgen, en dat kan heel gauw gebeuren, dat zij de doelgroep vormen van deze aanslagen, dan zijn ze verdwenen. Heb je er al exact met Ben Gurion over gesproken? Nee, daar heb ik nog met niemand over gesproken. Over deze concrete operaties. Nou, laten we die dan zo spoedig mogelijk bij Ben Gurion aanhangig maken. Zijn er geen technische moeilijkheden om die terreur ten uitvoer te brengen? Als ik wil, Nathan. Dan vindt morgen de eerste executie al plaats. Dat kan ik je verzekeren. Ik ben toch wel benieuwd wat Ben-Gurion van dat plan vindt. Zo te horen ben jij het er niet mee eens, hier. Heb jij dan wel consideratie met dat tuig? Consideratie? Ik? Hoe haal je het in je hoofd? De hoogste gal voor het tuig. Maar het gaat mij alleen om de consequenties. Hoe reageert het buitenland erop? Ach, wat buitenland. Wie helpt ons als wij zelf niet helpen? Ja, maar de wereldopinie, daar kunnen wij niet omheen. Wereldopinie, daar heb ik lak aan, Mordecai. Heeft de wereldopinie Hitler weerhouden om zes miljoen joden te vermoorden? Maar goed, laten we hierover niet verder discussiëren. Heeft een van de anderen een alternatief? De verstandhouding met de huidige Duitse regering is aanmerkelijk verbeterd. Misschien kunnen we de Duitse regering ertoe brengen deze emigratie van Nazis naar Egypte te verbieden. Je zou eens moeten praten met Reinhard Geller van de Duitse inlichtingendienst, is er. Die man is uitgesproken anti-Nazi, heeft veel invloed op de huidige regering. All right. ik zal Esther een agenda op laten stellen. Esther, kom eens even met je agenda en vergeet vooral de afspraak binnenkort met Wolfgang Lots niet. hè? Je kan verdraaiten van toen toch wel tegen dat mooie jongetje op, dat blonde germaantje. Je bent wel twintig kilo zwaarder. Ik kan niet meer. Hé nee, jongens, ik geef het op. Zo, zo, mannetje. Dat had je niet gedacht, hè, van dat germaantje. Moet je hem daar zien staan, dat stuk vlees. Dat vlees? Dat zijn spieren, man. Ja. Ja, 20 kilo zwaarder. Judo-kampioen van Tel Aviv. Maar mij krijgt hij niet op de mat. Weet je, Simon? Als het moet kan ik wel twee van die mannetjes aan. Hoe bedoel je? Nou, net zoals ik het zeg. Als het moet kan ik wel twee van die vleesklompen aan. Ja, ja, ja. Tegelijk. Ja, tegelijk. Ja, wat een godspraak van dat mannetje, Ja. Jaap! Kom er eens bij. Ja, dan moeten jullie me wel van achteren met z'n tweeën onverwacht aanvallen. Ja. Ik zal niet zeggen dat het me lukt, maar, maar het is in ieder geval een goede training. Oh, wat moet er gebeuren? Wolfie hè? heeft zojuist Ruben verslagen. Oh. En dan beweert hij dat hij het wel tegen jou en Ruben samen ja, durft op te nemen. Samen? Zo. Ah, tegelijk. Ja, tegelijk. Tegelijk Is deze sporthal wel goed verzekerd tegen zo'n experiment? <laughs> nee. Ja, laatste, ja, ja, laat. Laag laag je laag laag laag wat is daar de bedoeling? De bedoeling, ja. de bedoeling is dus twee, maar heel ja. ongeveer. Hallo? U spreekt met Esther Stijn, De heer Lot zou u aanwezig zijn. Lot, uh, Lots? Wolfgang Lots. Ja. Hoge Wolfie? Ja, een Wolfie? Uh, ja. van je vriendinnen aan de telefoon. Wie weet mij hier nou toch te vinden. Hallo. Met uh, Wolfgang Lots. Meneer Lots. U spreekt met de secretaresse van Hyper HL. De heer Harel verwacht u over een uur op zijn kantoor. Mij? Nee? Waar gaat het over? Ah, op die vraag zal de heer Harel u zelf antwoorden. Over precies een uur graag. Uh, ik zal er zijn. Jongens, uh, de stoeipartij gaat niet door. Ik moet bij de hoogste baas komen. Oh, de hoogste baas? De minister-president? Nee, één stapje laag. Oh, bij S.H.L. Uh... dus? Precies, mannetje. En nu meteen? Ja, over een uur moet ik bij hem zijn. Nou, dan kon het wel eens gebeuren dat het grote werk voor jou gaat beginnen, Wolfie. Ik hoop het. Ik hoop het. U hebt geluisterd naar het eerste deel van ons seriehoorspel, De Confrontatie. Hierin hoorde u de stemmen van Hans Hoekman, Jan Borkes, Paul van der Nek, Joop van der Donk, Corrie van der Linden, Jan Willem ten Broeke en Kees van Ooyen. Technische realisatie, Wim de Kok en Monique Stam. De regie was in handen van Friso Koks.